Binnenkort, De Laatste Mens, over ongemak, over twijfel, risico, pijn, over driften, verlangens en pure intensiteit. Een kunstenaar, een filosoof, een wetenschapper en een muzikant, samen in De Laatste Mens. Binnenkort, op dit platform.